Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Dikter haak met het NOS Journaal. In Pakistan wordt de hulpverlening gehinderd door zware regenval. Helikopters blijven vanwege de slechte weer aan de grond. Veel gebieden zijn alleen nog met helikopters bereikbaar omdat bruggen en wegen zijn verwoest... Door de overstromingen zijn miljoenen mensen getroffen. Het dodental is opgelopen tot 1600. In het noordwesten van China is het dodental als gevolg van aardverschuiving en overstromingen tot 96 gestegen. In de provincie Gansu worden zeker 2000 mensen vermist. Het is volgens autoriteiten het ergste noodweer in het gebied in 10 jaar. Ook in andere delen van China zijn door het noodweer 1400 Chinezen omgekomen. Het dodental na een serie explosies in de Iraakse stad Basra is opgelopen naar zeker 45... Er zijn 185 gewonden. Gisteravond ontplofte eerst een autobom in een dichtbevolkte woonwijk van Basra. Daarna waren er nog twee explosies, onder meer in een stroomgenerator. De Irakse veiligheidsdiensten hebben delen van de stad afgesloten. Bij een ongeluk op de A17 bij Zevenberg en Brabant... is een man van 27 uit Litouwen om het leven gekomen. De politie vond gisteravond eerst een zwaar zwaargevonden man van 30... die met zijn auto van de weg was geraakt. Uit sporenonderzoek bleek dat er een tweede slachtoffer moest zijn... 400 meter verderop werd het lichaam van de dode man gevonden. Hij had auto-pech gekregen en was te voet, hulp gegaan. Uh, te voet om hulp gegaan toen hij door de andere auto werd aangereden. In zijn woonplaats New York is de Britse historicus Tony Judd overleden. Judd was vooral bekend door zijn duizend pagina's dikke standaardwerk Post War... dat in het Nederlands werd vertaald als na de oorlog. De laatste jaren raakte hij steeds meer verlamd door de spierziekte ALS. Tony Judd is 62 jaar geworden. In het zuiden van Duitsland is een vrouw uit de mand van een hete luchtballon gevallen en omgekomen. Ze maakte met zes anderen in Beieren een ballonvaart. Volgens de politie verdween ze plotseling over de rand en viel 500 meter naar beneden. Het weer vooral in de binnenlandstevige buien, soms met onweer. Temperatuur 19 graden in het noordwesten en 22 graden in het oosten. Dit was het In ben je...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 Hadden we in het eerste uur Die Another Day van Madonna. Dit was 2008. Uh, give it to me, Pharrell Williams. Maatje van Lewis Hamilton, heb ik me laten vertellen. Zeven minuten over, één inmiddels geworden op deze 8e augustus. Lijst van verjaardagen. Ja, yeah. ik had uh, mijn platenkoffer uh, al een beetje, uh, een beetje samengesteld en ik ben er één eigenlijk vergeten. Want in Zandvoort uh, is er een platenplugster uh, ooit actief uh, geweest. En deze voormalige platenplugster is vandaag jarig. Maar de dochter van deze platenplugster uh, kan ook nog aardig zingen. Gisteren, of wat zeg ik vrijdag, speelde Ruud Jansen in Vier. En vanmiddag doet hij dat in Take 5 aan zee. En deze Ruud Jansen speelde samen met Joyce Meister. Hier is hun versie van Valerie. Speciaal dus voor deze jarige platenpluster, voormalig platenpluster. I'm is soms een kamer. En die kamer is leeg. Tegenwoordig helemaal leeg. Als uh, ik even in de herinnering ga... van Hemelvaartse Dag 2010... toen ik een afspraak had... met iemand die toch in mijn hart... is blijven zitten. En ja, als je dan in zo'n gevoelige bui bent... als vandaag... dan ontkom je er niet aan om dit nummer maar te gaan draaien. Als je de herinnering... met een kamer vergelijkt. En de kamer was leeg. Gary Moore met Empty Rooms. Daarvoor... Joyce Meister samen met uh, niemand minder dan Ruud Jansen... die vanmiddag in Take 5 aan zee nog een optreden weggeeft... in het uh, kader van het Jazz Weekend hier in Zandvoort. En uh, Afgelopen vrijdag deed hij dat uh, bij 4, maar zondag, dus vandaag nog... Uh, te zien en te horen op het strand. En Joyce Meister is de dochter van een voormalig platenplugster... Hier uit dit dorp en die viert vandaag haar verjaardag. En dat was de reden waarom ik even de variant Valerie van deze twee uh, artiesten heb gedraaid uit de buurt. Die Ruud Jansen, dat is ook niet meer een echt piep jonge gast, maar hij kan muziek maken, dat uh, gaat hem nog wel aardig af. Tenminste in ieder geval het uh, coveren van uh, bepaalde nummers. En als je dan een uh, goede zangeres uh, bij je hebt in de uh, persoon van Joyce Meister... dan is dat toch wel aardig bedacht. Het is uh, 18 minuten over 1 inmiddels uh, geworden. Dan gaan we maar weer eens eventjes een uh, gezellig uh, stukje muziek van Hansen draaien met Faster. Al 20 jaar het jaar. allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. 20 jaar ZFM. ZFM. Je ziet dan, dan vergeet je vaak wat iemand heeft. Stel Schilding. Zonder En zo terug als ik jou in mijn armen neem, is al die tijd, al die tijd achter de rug. Heb je wel geweten wat de kwaliteit al, al is, heb je wel geweten wat de kwaliteit al, al is, ik heb je gemist. Maar dat nou, papa. weer te zoeken, kan het niet vinden als altijd alsof ik iets ben verloren opeens, opeens opeens ben ik je kwijt <middels> heb je wel geweten wat ik al die tijd al wist, heb je wel geweten, wat ik al is? Heb je wel geweten wat de kwaliteit al, al is Ik heb je gemist maar dat papa af te vragen of ze dat hier uh, hebben opgenomen... hier aan de kust. Uh, Marco Emmerich... en Arnaldo Lopez... Emmerich en Co, wat ik al die tijd al wist. Uh, dat is een heel leuk uh, liedje gewoon geworden. En kan niet anders zeggen. Die heren heb ik uh, ooit gesproken tijdens uh, de voorronde van de Rob Akda Award in uh, november van 2009. En hoe het er nou verder is gegaan, ja, dat weet ik niet. Ik speel dit nummer al een aantal weken. Ik, ik, vind, het nog steeds, ik vind het steeds leuker worden, dat nummer. Dat, dat, uh, ik weet niet waar dat door komt. Vier minuten voor half twee dan hebben we er nog uh, eentje te gaan voordat we weer een dance Classic uh, uh, uit uh, gaan zoeken. En dat is uh, van het dame ook uit Nederland. Carol Emerald is een beetje hot de laatste half jaar, zeg maar. Nou, dat verbaast me niks. Hier begon het de hele verhaal mee. Back it up! I can't stop shaking. helemaal. Uh, dat was niemand minder dan Carol Emerald. Het verhaal waar het mee begon. Half twee inmiddels geworden bij de Zomerse Zondag op ZFM. En dat betekent dat we weer toegekomen zijn aan een nieuwe dance classic. En uh, ik denk dat ik één man zeker in Zandvoort een plezier daarmee doe. Dat is uh, mijn collega Rob Harms uh, die tussen zaterdag tussen twee en vijf hier zit. Met uh, Zandvoort op zaterdag. Want uh, deze groep is uh, niet zomaar een groep. Uh, zijn begonnen onder de naam Lysidenia of La Lysindia, uh, Lysindiena, ik breek mijn bek er dus wat over, 69 is die voor, uh, gevormd. In Annapolis, Maryland. En de kinderen van twee lokale dokters waren toch wel een beetje de spil. Kayode Adaimo uh, uh, is een van de oprichters ook van de band. En uh, hij komt uit een immigrantenfamilie uh, gemixt van Nigeria en Barbados. Dat sowieso. Maar dan uh, in 1985 gaat het uh, echt een beetje heel snel met deze groep. Het album heette Restless en daar kwam ook een uh, mooie single vanaf. Het is ook de enige single die de top 40 wist te halen in Amerika. En uh, ze haalden daarmee de 25ste notering in de billboard Hot 100. Uh, dat was toch wel een hele duidelijke um, zaak voor deze groep. Ik heb het over Starpoint en Starpoint uh, en dan is hij eigenlijk al begonnen, maar die heb ik hem al eigenlijk weer aangezet, terwijl ik dat eigenlijk al helemaal niet had moeten doen, want dit is hem namelijk dit is namelijk het nummer wat je gaat horen, het enige hit wat ze hadden in Amerika, Object of My Desire uit 1985 van het vermaarde album Restless. van 2010 uh, bracht uh, mij op 4 juni in de buurt van uh, Schalkwijk. En uh, toen waren ze in een huiskamer te horen, deze band... De Cosmic Carnival. Een hele leuke band uit Rotterdam. Winnaars van uh, de Alternative Rock-categorie uh, van de Grote Prijs van Nederland van 2009. In de Melkweg heb ik ze toen gezien. En het loog er toen niet om, eerlijk gezegd. En daarna heb ik ze, zoals gezegd, in dat huiskamertje. in de buurt van Schalkwijk uh, gezien. Ja, het was. Uh, knus, om het maar zo te zeggen. tussen de is geen in, zonder um, wat versterking eerlijk gezegd. En daarna waren ze nog een keer uh, in uh, het patronaten. Dat was op de dag dat Nederland tegen Brazilië speelde. Stapit was dit uh, trouwens. Uh, een van uh, de nummers die ze hebben gemaakt op hun EP, die ze aan het eind van het afgelopen jaar, of wat zeg ik aan het begin van dit jaar hebben uitgebracht. Uh, er staan nog uh, vier andere nummers. Sajant Detail. Nou ja, Sajant Detail. Het is gewoon een detail. Het is uh, heel erg leuk dat ze een theater gaan doen. Doen ze met Evie, de winnares bij de singer-songwriters van 2009. En Lee Mason, een van de mensen die ook bij die singer-songwriters van 2009 betrokken was. Maar het helaas net niet wist te redden. En dan is er nog een vierde die ik mee ga doen. En dat is de dame die afgelopen donderdag bij ons te gast was in uh, Alternative FM. Fabiana Dammers gaat uh, het uh, spel compleet maken. Wat betreft uh, de theatertoernee van deze uh, drie uh, groepen CQ-artiesten die uh, mee gaan doen. Heeft je uh, Mezen en The Cosmic Carnival. Een uh, theatertoernee dus. En afgelopen donderdag heeft ze drie nieuwe liedjes uh, gepresenteerd. Eén in een andere taal bewerkt, Blinded. Die gaan we straks uh, in het laatste uur draaien. Dit was... Uh, wat ze ze zei, ik heb nog eigenlijk geen titel. Maar die hebben we dus gewoon spontaan verzonnen donderdag tijdens de uitzending. En dat was dit nummer, This Lonely Night. Afgedaald naar de jaren 80, eerlijk gezegd. Er zit zo'n uh, leuk loopje in, uh, in dit nummer van uh, Duran Duran. Rio was dat. Uh, zo uh, begin de jaren 80, uh, toen die heren net uh, begonnen waren. Allemaal van die hele strakke kopjes. Tegenwoordig uh, zijn ze, zien ze er toch even wat, uh, wat anders uit. Maar ja, wat wil je ook uh, als uh, we de inmiddels in. Uh, 2010 zijn aangeland. Dan zijn we ook alweer bijna 30 jaar verder. Maar goed, de heren zijn nog steeds bezig. Andy Taylor, Nick Rhodes... ...en niet te vergeten... ...Nick Taylor moet ik erbij zeggen... ...en Simon LeBan. Dat zijn zo'n beetje de mensen. Roger, je had ook nog nogal Roger Taylor. Je had drie Taylors in die band van Duran Duran. En min of meer... ...een van de belangrijkste hoogtepunten... ...van Duran Duran was natuurlijk... A View to a Kill, uh, dat was uh, zeg maar uh, de titelsong die ze mochten maken bij de James Bond film. Nou, over James Bond hadden we het al over uh, bij het begin van deze zomerse zondag bij ZFM. Met Die Another Day van Madonna. Uh, daar begonnen we deze uitzending mee. En het uh, gaat ook niet helemaal goed met de MGM-studio's. Uh, want uh, een nieuwe Bond film die op staal stond, die is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Heeft allemaal met een center questie te maken, ja... En we hopen dan allemaal dat we nog een beetje uit de crisis uh, geraken, om het maar zo te zeggen. Goed, toegekomen aan een uh, band die op dit moment weer uh, bezig is. Twee kwamen eruit uh, One More Band, zangeres Arianna Arbestea en gint, uh, gitarist Vincent Hartog. Maar inmiddels heeft uh, de band uh, een andere ja, gedaantewisseling ondergaan. Riders Rain heet de band nu, jazz en funk invloeden. Uh, Gijs Beuzenberg is drummer van de band... en bassist is Mark Aarts En dan hebben ze ook nog een toetsenman, Johannes Gouten. Hoewel die bassist inmiddels alweer vertrokken is. Uh, hoewel, hoewel, ik uh, weet het niet helemaal zeker. <laughs> uh, ze waren op zoek naar een, uh, naar een bassist. En ik weet niet of uh, ze inmiddels die gevonden hebben. Uh, wel zijn ze bezig met een uh, nieuwe setlist uh, aan het uh, creëren. En of ze daarmee dan voor de dag gaan komen... tenminste, dat hopen ze zo snel mogelijk... Uh, te doen. Uh, Rider's Rain is een uh, nieuw project, dus. Uh, gaat ook uh, helemaal goed komen met, uh, met deze band. Uh, Mr. Nice, dat is het uh, nummer wat we hier hebben klaarstaan. En wat je ook uh, gaat uh, horen. Hier zijn ze. Rider's Rain. special Ik zou bijna zeggen: gewoon muziek uit de buurt. Want uh, ze komen uit Heemstede Haarlem, uh, deze band. Writers uh, Rain, voortgekomen uit uh, ja, onder andere One More Band. Dan heb ik het over de twee uh, leden: Arianna Abbestee en Vincent Hartog. Ja, die hebben hier ooit uh, nog een keer in de studio uh, gehad wat dat dan gaat. Dus het was wel heel erg uh, leuk en gezellig uh, in een uh, formaat uh, nachtprogramma op uh, ZFM op de zaterdagavond. Helaas is dat er dus niet meer bij. Tot aan het nieuws van twee uur een uh, klassieke maar weer. Sniffer Natuurs en Drivers Sit.